Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse jongen die vermist raakte bij een duikles in Maleisië is overleden. Dat heeft de vader van de 14-jarige jongen gezegd. De vader werd eerder vandaag gered nadat vissers hem samen met een andere vermiste duiker zagen drijven. Ze waren zeker 130 kilometer afgedreven van de plek waar ze voor het laatst waren gezien. De vader zei dat zijn zoon te verzwakt was geraakt. Hij zag hem overlijden. Het lichaam van de jongen is nog niet gevonden. In het Nationaal Monument Kamp Amersfoort is vanochtend de massa-executie van 77 Sovjet-krijgsgevangenen herdacht. Dat gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst waren Russische diplomaten niet welkom bij de herdenking. Omdat we graag willen dat we op een, op een goede manier kunnen herdenken. Zonder dat er allerlei politiek bij wordt gehaald die begrijpelijk is, hè, de huidige situatie. Um, maar ja, we vonden het beter om geen diplomaten uit te nodigen deze keer. Dat zegt de organisator van de herdenking. Ook vertegenwoordigers van de landelijke overheid waren dit jaar niet uitgenodigd. Ruim 100 zwaar verwaarloosde papegaaien zijn ontdekt in een loods in het Brabantse Beers. Agenten vonden de dieren tijdens een controle. Zeven vogels waren al overleden. Er is een onderzoek gestart naar de huurder van de loods en er is procesverbaal tegen hem opgemaakt. Alle vogels zijn in beslag genomen en naar een erkende opvanglocatie gebracht. En je hebt de vogeltelling, spinnentelling, bijentelling en nu heb je er nog één, de wormentelling. Vandaag en morgen kan je meedoen. En meetellen is gemakkelijk, zegt deze wormenonderzoeker. Het is eigenlijk heel simpel. Je pakt gewoon een schep en je gaat een gat graven. En die kluit die je uitsteekt, die ga je gewoon met de hand uitpluizen. En alle wormen die je dan tegenkomt, die tel je. Ze hopen met alle informatie van de wormentelling te weten te komen waar de bodem vruchtbaar is. En dan zeer, het is een grijze dag met hier en daar een bui. Morgen op de meeste plekken droog. Het wordt dan zo'n 11 graden. Na het weekend wordt het warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Knoppend Eemnes. En dat komt door weekendwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Mijn naam is Mario Zamvert. en iedere week neem ik u mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die wordt iedere week weer beschikbaar gesteld door Cordray... daar bedanken we hem hartelijk voor. Het komen nu natuurlijk weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Het weer, ja, het weer is vandaag, uh, ja, het is koud. Vorige week uh, was het uh, zonnetje er al om deze tijd... en uh, ja, toen was het echt lekker weer. en van de week hadden we natuurlijk...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 Heeft een huisje met een tuintje en een bloempje voor het raam. Een aardig meisje in de kamer en dat meisje heeft jouw naam. Bij het hart staan twee stoelen, één voor jou en één voor mij. En misschien komt er dan later nog een heet klein stoeltje bij. Dat is alles waarvan ik dromen kan. Iets dat zeker komen kan, het ligt alleen aan jou.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 Heeft jouw, jouw naam, bij het hartje staan twee stoelen, Wees Eén voor stoelen. één voor jou en één voor mij. En misschien komt er dan later ja, nog een heel pijn stoeltje bij. Dat is alles waarvan ik dromen kan, iets dat zeker komen kan. Het ligt alleen aan jou en een beetje aan mij. Een heerlijk huisje met een tuintje, in het huisje wonen wij. Een aardig huisje met een tuintje, ergens midden op de hei. Een heerlijk huisje met een tuintje, ergens midden op de hei.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 Never Drink Again. En dat was nadat hij werd ontdekt door Giel Bontagne. in het welbekende programma, tv-programma natuurlijk... op volle toeren van de tros. U hoort hem nu, Alexander Keurly, met... Guus, kom naar huis. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreken en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar gebeurt een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand?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 Naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met hun vreten en het hooimut van het land. Gus, kom naar huis, want daar ben we een rare ding. Dit kan toch zo niet, doch aan wat is er aan de hand? Gus Utenberg liep daar constant aan te denken. Toen ergens in de binnenstad een struisje tot hem zei.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 Het met van het land Guus, kom naar huis, want daar beurt een rare ding Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand? Guus, Utenwaard, kreeg de smaak nu goed te bakken En kost geen grote trekker, maar een snel Amerikaan Daar scheurt hij mee naar Rotterdam om flink daardoor te zakken Met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan doorstreeks handen over Utenwerd en zijn manieren en pastoor naar nou die Utenwerd, die komt vast in de hel maar de Guus vergaat zijn boerderij, het land en al zijn dieren en spandeerde heel zijn schoenen hoes aan wilde wijven spel Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring de varkens met een vreten en het hooi met van het land Guus, kom naar huis, want daar beuren er een ding dit kan toch Sony dan gaan Guus, wat is er aan de hand? Guus, kom naar huis, want de koeien staan op sping. De varkens maken vreten in het met van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben we een reddering. Dit kan toch Sony niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand?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 Nacht nog gevraagd aan een wandelende maag En die zei me gaat u dus maar mee hoor Met een zwerver sprak zij Heb ik steeds niederlei En daar heb ik een pracht Van haar piebel. In haar huis aan kaland die ze lief en charmant Maar ze vroeg voor haar goedheid beloning Toen ik zei Ik heb geen cent, kwam er reus van de vent Wat moet jij bij mijn vrouw In mijn wonen? Zeg kun jij me vertel. Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Ik heb toch zo last van die duizeligheid. Die gek wat ik zeg, maar naar huis ben ik kwijt. Wie kan me vertellen waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Wie redt mij?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 Die me netjes naar huis brengt, beloon ik, die redt mij uit.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 ...en je Hercules held, je haren in de wind en alles wat je vindt. En wie je ook bent, koning of president, klant het figuranten en een goed papa bent. Iedereen moet mee of wie wil, ja of nee, alle clubje partij, alles hoort erbij. Kom en loop, mag met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel, met je pingpongspel, met je loens in de blik. Naar een vrouw en een dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad. We nou, gaan met een warme liefdestraan. Met walert en en de bom zonder naam met het mes op je keel. Met mijn partendeel deel, je vuur en je vlam en de hele rapperplan. Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon. Met toeters en mabellen en een hele grote trom. Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede en met weet ik al niet wie. Mee, over land en zee, naar de straat waar ik woon, alles doek en die schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn toppen en brein. Naar mijn achterbalkon, daar ligt ze in de zon.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 Ik ben Sally, met zijn room en z'n Een mens, het is een leven toch, veel zorgen aan zijn kop. Om te blijven een nette, brave man.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 Blijf Sally, gooch me Sally, al zegt men ik ben een ouwe nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef geel geen antwoord. Ik blijf Sally met zijn rond ijskaart.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 De kunst beduidt, maar ze speelt zonder bezwaar. La Bohème en al de slagers uit, Victoria en haar huzaar, Tosca, Martha en wat niet meer, Baljas en de troubadour, Low en en vermaakt zich zeer met de dichter en boer bij Kroes. En Ligt alles flauw, dan wordt tante pas wit. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen klappen en klik, maar ze speelt van je veer. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen, klappen en kriek, maar ze speelt manjeveen. En ze heeft met dat ding tot nog toe straus met wacht en wacht nog vermoord. En wie me niet gelooft, die heeft nog nooit mijn tante striller gehoord. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica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 Hij is tot naar Zonvoerder, Silvera's met twee re-bruine ogen. En daarvoor Lubandi met mijn tante Veronica. Die speelt harmonica.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 Met het totatje, met het totatje. Gebeurde hier midden in de stad. Met het totatje, met het totatje, met het totatje. En ik zei: Nog laat, we even wachten, we kunnen er zo niet door.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 nou, vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? We leeft de tijd van de leer. Dat zand voert uit zand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 Die met uh, het oude tootje. Veelgedraaide platen hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft uiteraard... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2